De langste files in de Randstad staan op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 5. Vanuit Alfmaar naar Amstelveen op de A9 bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. A12 naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer. En richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. Er staat een auto met pech bij Noodorp op de linker rijstrook. A27 Almere-Utrecht over 13 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Eemnes en Utrecht Noord. A28 Zwolle-Amersfoort bij Leusden 4 kilometer.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 Dentro c'è stato, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non penso. En de de andere kant van de andere kant Nou, dan zijn we weer uh, tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, mijn naam is Richard Buitennek. En ik ben Betty van Voorst. Goedemorgen. Nou, welkom Betty. Ja. Uh, ja, we gaan het... Uh, dit was Andrea Bocelli met Vivo Pelei. Een mooie Italiaanse muziek. We hebben hier uh, aangeschoven gekregen Jan van Lingen. Van uh, ja, de bekende makelaar Sensen van Lingen. Welkom Jan. Goedemorgen, welkom. Ja, we gaan het hebben over uh, de watertoren en ik zal even kort uh, de historie schetsen, zodat mensen even weer een beetje bij uh, zijn en dan gaan we daarna jouw vragen stellen over uh, de actualiteit. De watertoren is gebouwd tussen 1949 en 1951 en deze toren heeft een hoogte van 48 meter en heeft twee waterreservoirs van 425 en 525 kubieke meter. In 1999 kreeg de toren de status gemeentelijk monument en de Nederlandse Waterstorenstichting heeft verklaard dat deze toren een rijksmonument moet worden, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. In mei 2001 heeft er een hevige brandgeboet, vermoedelijk ontstaan in een restaurant boven de toren. Het restaurant is sindsdien gesloten en in 2006 is de toren gekocht door een dochter van ING en een bv van de heer De Graaf die reeds voor zijn verzekeringsbedrijf een ruimte onderin toen huurde. Nou, ze zijn voornemens een restaurant te openen in de toren, maar dat is, weten we nu, niet gebeurd. En de radiozende ZFM, ja Betty, daar uh, vroeger zaten we daar, Ja. had vroeger daar een studio gehuisvest in de kelder van de Watertoren. Maar sinds uh, september 1999 is het studio gevestigd aan het Gasthuisplein. Nou Jan, dat is een beetje die historie van de, van de watertoren? is iedereen weer even bij. Um, wil je jezelf even voorstellen voor het Zandvoortse publiek? Ja, graag. Nou, mijn naam is Jan van Lingen. ik werk bij Sense van Lingen Makelaars. Um, ons kantoor uh, bestaat al 40 jaar en uh, we zijn gevestigd natuurlijk in Zandvoort. Ik ben uh, 23 jaar geleden gestart bij uh, Ger Sense om uh, makelaar te worden. En, uh, maar inmiddels heb ik het uh, kantoor uh, een aantal jaar geleden overgenomen. En uh, ja. Ja, al 23 jaar uh, ben ik behept met Zandvoort. En uh, het is oorloopt goed. En zit Ger er nog in? Ger is, uh, uh, ja ik zie hem nog uh, zeer regelmatig. Maar hij uh, maakt geen formeel deel meer uit van eigenaar kantoor. Hij is geen eigenaar meer. Hij is geen eigenaar nee. meer. Oké, okay, je hebt wel besloten om gewoon die naam zo te houden, omdat het natuurlijk in de markt... Uh... Ja, het is een, uh, altijd een goede naam geweest, een bekende naam. En uh, ja, ik heb nooit de behoefte gehad om dat uh, te veranderen. En uh, woon je in Zandvoort? Ik woon in Heemstede. Mm -hmm. um, maar wat ik al zeg, ja, ik ben hier al 23 jaar... Uh, meer dan dat ik thuis ben af en toe. Ja. Dus, uh, wat dat betreft... Je weet meer van Zandvoort dan veel Zandvoort. Ik is. weet meer van Zandvoort dan Heemstede in ieder geval. Ja. Ja. Ik denk zeker van de huiskamers. Ja. Ja. Ja. De huiskamers de ja, uh, nou we gaan even naar de, de Watertoren. Ja, uh, ja jullie hebben toen, uh, jullie, ja, ik, ik, kan, ik zeg jullie uh, even als namens ING, vastgoed. Uh, jullie hebben toen die uh, Watertoren gekocht, dat was natuurlijk nog, uh, toen was jij daar nog niet bij, in 2006. Maar wat waren toen de plannen? Want, waarom hebben jullie die Watertoren gekocht? Nou, wat ik uh, even, uh, inderdaad, jullie, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Uh, ik heb uh, eigenlijk het enige wat ik uh, uh, tot nu toe uh, aan de watertoren heb gedaan... ...is dat ik een week of drie geleden werd verrast uh, met een belletje. Uh, je moet de watertoren verkopen met uh, de uh, villa of wil je de watertoren verkopen? Daar, en met de naastgelegen villa en de, en de parkeerplaatsen erbij. En uh, nou ja, daar heb ik volmondig ja op gezegd, want dat is uh, voor mij... Natuurlijk een, net als voor Heels Antwoord, een uniek object, maar als makelaar zoiets te mogen gaan aanbieden en te trachten te verkopen is, uh, is natuurlijk een uitdaging. Um... Het hele voortraject, want het loopt al, heb ik begrepen, ongeveer 15 jaar, sinds 1996. Daar ben ik dus niet bij betrokken geweest. Wel heb ik in het verleden ooit eens mogen kijken naar een plan wat er gemaakt werd. Daar heb ik ook eens aan mogen rekenen. En dat plan dat behelste toen woonruimte maken in de toren. En ik moet zeggen, ik was zelf erg enthousiast over hoe dat er uitzag. Dat was een plan waarbij de toren... Deels in de klassieke staat werd behouden en deels een stukje uitbreiding aan de zuidzijde. Toen vond ik dat een hele mooie combinatie van, uh, van jong en oud bij elkaar, om het maar zo te zeggen, in een, in een nieuwe vorm. Dus je zou kunnen zeggen, de oorspronkelijke bedoeling van ING Vastgoed is geweest om daar een woontoren van te maken. Dat, ja, ik heb daar ooit uh, plannen voor gezien. En, uh, maar dat is dan ook het enige wat er in de tussentijd allemaal nog meer aan ideeën uh, is geweest. Dat, dat durf ik dus niet te zeggen. Oké, okay, en wat is er toen gebeurd dat dat plan niet doorkomt? Gaan. wat ik begrepen heb is dat uh, de gezamenlijke eigenaren uh, hebben getracht met de gemeente tot een, uh, een overeenkomst te komen, een overeenstemming te komen om daar uh, dus een gewijzigde bestemming te geven en dat is ja, tot op heden niet gelukt en na 15 jaar hebben ze besloten om uh, ja, het maar op te geven en, uh, en de toren en de, de villa daarnaast te verkopen en uh, hoe komt dat dat het niet gelukt is? Dat durf ik niet te zeggen, ik ben niet bij die uh, gesprekken geweest, dus uh, ik ben niet mm. helemaal op de hoogte van de historie, ik weet alleen wel dat, uh, wat ik begrepen heb, er uh, vier wethouders uh, aan uh, hebben deelgenomen en uh, inmiddels uh, ja, mm -hmm. hebben we weer een nieuwe wethouder. Ja. En, uh, dus, dus de Watertoren staat nu te koop, omdat de, de plannen die toen zijn ontwikkeld niet uh, doorgang konden vinden. Precies. En uh, nou ja, toen hebben ze bedacht van ja, dan moeten we er maar gewoon vanaf en dan mag iemand anders het uh, proberen. Ja. Ik, ik heb ook begrepen dat het ook heel veel te maken had met de middenboulevard, de bestemmingsplannen daar en de problematiek eromheen. Omdat dat steeds veranderde en er werd uitgesteld en dat soort dingen. En dat, dat daardoor ook de Watertoren dus niet verder ja. zijn gang kon gaan. Zeg maar. nou, ik heb van, uh, van de eigenaar begrepen dat er in het verleden bijna een overeenkomst is geweest met de gemeente en ja dat werd toen weer afgeblazen en uiteindelijk ja, zijn ze er niet uitgekomen met elkaar. Nee, dat is op zich jammer hè. Hey, nou het, het groot hekele punt, denk ik, waar heel veel zandvoorters zich over verbazen en ook wel een beetje over verborgen zijn, dat is het, het vraagprijs. Ja. Nou, die vraagprijs is geen 2,3, maar 2,1 miljoen, dus Correct. daar hebben we even net 2 ton van afgekregen, dus dat gaat de goede kant op. Maar als ik dan de waarde van die villa en de garages uitreken, wat die nu zo'n beetje waard zijn, heel erg kort op de bocht, ...die er bij de aankoop niet bij zaten... ...van die 25.000 euro, daar kom je ongeveer 9 ton uit... Uh, ...daar houd je dan 1,1, een 1,2 over. Waarom ja. dat verschil? Nou, wat, uh, ik, ik denk dat veel uh, zandvoorters... Uh, als ze inderdaad verborgen zijn, niet weten dat de naastgelegen villa er ook bij hoort. Wat ze zien of wat ze lezen of wat ze horen is dat die toren ooit verkocht is voor 25.000 euro. En nu staat die weer te kopen voor 2,1 miljoen. De uh, villa is later erbij aangekocht. En dat was destijds ook al een, uh, een aankoopsom. Het staat in het kadaster, het is openbaar, dus iedereen kan het zien uh, van 900.000 euro in uh, 2001. En dat is denk ik een beetje de reden waarom... Uh, ja. Mensen misschien wat verborgen zijn omdat ze gewoon simpelweg niet weten dat die villa er ook bij hoort. Maar weet je, als je die villa en garage eruit haalt, afhaalt, tegen de huidige waarde, dan kom er ongeveer op 9 ton uit, misschien een miljoen. Dan hou je natuurlijk toch nog een surplus over van 1,1 miljoen. Ja, nou ja, de toren... En dat gaat echt over de watertoren alleen. Dat gaat dan over de watertoren. Het totaal heeft, een, wat je ook niet moet vergeten, een grondoppervlak van 1500 vierkante meter. Direct achter de boulevard, wat natuurlijk een hele ja, mooie locatie is uh, voor Zandvoort. En daarnaast uh, uh, heeft de toren uh, een behoorlijk vloeroppervlak. Waar je uh, volgens het nieuwe bestemmingsplan uh, mag wonen, werken, uh, horeca. Mogen er ook huizen worden gebouwd? nou, de huizen worden gebouwd uh, bestemmingsplan laat uh, wel uitbreidingsmogelijkheden okay. toe oké ja, dus, uh... Irene zit ook aan tafel, ja. Irene wil jij een vraag stellen? Ja, ik, ik heb gelezen dat het uh, een probleem zou zijn om een tweede uitgang te creëren ja. dat er aan de, aan de buitenkant van de toren niets veranderd mag worden ja. maar het is wel noodzakelijk om dan een tweede uitgang uh, te, te creëren voor bewoning of in ieder geval voor appartementen, hoe, hoe, hoe ga je dat oplossen? Nou wat je wat je Natuurlijk hebt, het mooiste stukje van de watertoren zit natuurlijk bovenin, uh, daar zitten twee lagen uh... ...waar je natuurlijk fantastisch uitzicht hebt. Maar de, brand, ja, de brandgang of de, brand, de vluchtweg, die is er niet. Althans, het voldoet nu niet meer aan de nieuwe eisen. Dus dan zou je buitenom een vluchtweg moeten maken. Dat mag niet, want het is natuurlijk een gemeentelijk monument. Dus de bovenste lagen eh, hebben die problematiek. De onderste lagen, eh, die hebben dat niet. De onderste vier verdiepingen, die toch een flinke oppervlak vertegenwoordigen... ...die zijn, die zijn natuurlijk bruikbaar voor kantoor, werken, wonen... Maar ja, dan is het dus het mooiste stukje. Ja, het mooiste stukje. Moet je stukje laten je? zitten. Ja. ja. Wat, wat, wat kun je daar dan mee doen, met dat bovenste gedeelte? Nou ja, dat, daar heb ik op dit moment geen, geen antwoord op, want nee. uh, je mag geen buitenom vlug weg maken. Uh, dan worden dus van dus uh, die touwladders. Hele lange. Ja, ja ik zeg toch altijd iets. Je het wordt de parachutes geroepen. En dan gewoon zachtjes landen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat wordt dus niet opgelost, uh, begrijp nee. dat zo nee. jammer, ik. Dat is toch jammer, ja. Het is al wel jammer. In het restaurant, ja. Ja, dat was echt super. Want dan ja, is het eigenlijk wel is, weer dat, dat je licht. er weer iets, iets van maakt wat weer zo moeilijk is om dan te verkopen. Ja. En ik vind juist als je een beetje flexibeler gaat worden. Hè, dan kan er misschien weer iets heel moois van worden. En ja. ook voor Zandvoet dat daar weer heel veel mensen op afkomen. Nou, wat heel fijn zou zijn, is, uh, is als toch. Uh, de nieuwe eigenaar met de gemeente tot een mooi plan kan komen. Ja. Uh, waar, waar iedereen achter kan staan. Ja. Dit is natuurlijk een icoon voor Zandvoort. Dus als je hier iets, uh, iets moois ja. uh, maakt, dan wordt het inderdaad uh, zeker een trekker. Ja. Ik geef je nu een minu minuutje spreektijd om alle mensen die nu luisteren over te halen om deze Zandvoort, om deze Watertoor te kopen van je. Kijk eens aan. Uh -huh. nou. <clears throat> Zandvoorters, mocht u geïnteresseerd zijn in de Watertoren, meldt u uh, graag bij ons, kantoor. Dan uh, laat ik hem zien. En uh, wel is het een goed idee om van tevoren uh, natuurlijk uh, te bedenken wat je uh, ermee zou willen. En of dat uh, ja, allemaal kan en past. Maar ik ben graag bereid om hem te laten zien. Met de villa ernaast, met de negen garages, is het al met al een, uh, ja, een prachtig object en absoluut de moeite waard om, uh, om te bezichtigen en een mooie nieuwe bestemming aan te geven. Mooi hoor, Maar ik heb nog één klein vraagje met het bezichtigen. Hè? Ik ja. zie dat dan zelf voor me. Het lijkt me toch een hele klus elke keer. Als oh, je met gaan Want ik heb gelezen dat de lift kapot is. Ja, klopt. En hij is toch wel hoog. Ja. ja. Nou, daar heb ik dan een oplossing voor. We uh, zijn met z'n vijven op kantoor. Ja, al oh, jullie doen het met toebeurt. <laughs> en dan, uh, als we dan allemaal kunnen combineren. Dan gaat er gewoon eentje boven staan. Eentje beneden. Oh, ja. En dan uh, ja, ja. kunnen we dat op die manier vormgeven. Ja, ah, ah, dat scheelt ook weer een abonnement bij Ja, ik zat zo... ja, nou, ja, oh, ja. gisteravond uh, even in de kranten lezen. Het stukje erover. En toen zat ik me dat echt zo voor te stellen. Ik denk, ah... Oh. Elke die bezichtigingen. Ja. Ja, ja. Hey, prima, nou je doet je naam ah. hier aan als makelaar, uh, Jan. Dus uh, heel erg bedankt. Dank je wel. En, Dank je wel. en uh, ik, hoop, uh, ik hoop op Zelf een snelle, snelle koop. Ik hoop het ook. En, succes. Ja, het volgende onderwerp is uh, Ad Paap van Beach Club Take 5. En uh, nou, we gaan we eigenlijk uh, nog niet drie onderwerpen, Betty. Want we hebben het over de olie natuurlijk. Ja, school. we hebben het over de olie. En we hebben het over het top entertainment. En ik heb nog een speciaal vraagje aan hem. Dus. Ja, de battle, hè. De, ja, in, in vier. St, Ja. O, st, of, uh, mag je nog niet weten. Ja, daar zat ik vorige keer ook in. Ik was zeer want Wij werden tweede. Ja, ja hoor. En, en hij heeft Van gewonnen. CFM. En hij dus ik ben gewonnen, heel benieuwd dus, wat uh, hij vanavond gaat doen. Ja. Maar nou, we gaan nu eerst even naar uh, muziek. En uh, ja. Ja, het, het, het Queen blijft natuurlijk toch een heerlijke groep. Ja, dus ik heb ja, gehoord lekker... dat er vanavond Queen is bij het Wapen. Qua, ja, Queen uh, avond uh, ja, van hè? het concert in, ik dacht, Wembley uit de ja, hoofd. Wambly. Dus ja. uh, op een groot scherm wordt daar een stereo, uh, alles uit. Uh. Dus uh, ik ga lekker naar het Wapen. Ik dacht ja. om acht uur. Klopt dat Klop, Half negen. Klop, half, negen. half negen, ja. Wapen ja. van Zandvoort. En <laughs> nou, we gaan nu lekker luisteren naar Queen met Slightly Mad. Horizons. And the meaning is also clear. One thousand one yellow daffodils. into dance in front of you. Oh yeah. We zijn terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort en bij ons aan tafel is aangeschoven Ad Paap. Hij is van Beach Club Take 5. Ad, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent en uh, we hebben wat verschillende onderwerpen met jou te bespreken en we beginnen eerst eens even over de olie die aangespoeld is. Ja. Vertel... Uh, Wat is het nou, dat, allemaal dat, gebeurd? Dat wij het merken was eigenlijk pas zondagavond. Ik denk dat het zondagmiddag met de laatste vloed meegespoeld was. En uh, dan is het al een beetje donker. Dus de mensen die binnenkomen hebben niet gelijk gezien dat het uh, de vloer, teer en uh, ruwe stookolie zat. We hebben het wel geconstateerd, maar ja, de volgende dag kan je pas echt goed kijken op het strand wat voor schade of wat er echt ligt. En toen lagen er echt behoorlijke plakkaten en uh, ruwe olie, stookolie. En dat loopt natuurlijk verschrikkelijk binnen, want dat plakt aan honden, aan voeten, aan van alles en nog wat. En dat lopen ze bij je binnen en dat is wel heel erg la lastig. Voor... Dus jullie hebben schade. Schade ja. en jullie hebben heel erg moeten boenen. Nog. Nog? nog? Ja. Het is... Maar het is dus nu nog steeds aan de hand, het ligt er nog steeds. Uh, gisteren is er een, uh, een, ik denk van Rijkswaterstaat, een tractorverkant. Uh, uh, met een soort beachclean machine is over het strand gegaan. Hij heeft twee baantjes over het strand getrokken. Dus laten we zeggen acht meter breedte van de, de vloedlijn naar ons toe is gedaan. Maar het stuk waar de meeste olie ligt, zeg maar tegen het paviljoen aan, tegen de daar, daar ligt het gewoon nog. Daar hebben ze niets aan gedaan. Dus ik heb daar maar wat lopen harken doen. Maar ja, in principe verschuif je de, de olie onder het zand. En ja, uiteindelijk komt het toch weer naar boven. Het komt weer naar boven. Ja. Ja. En, en wat denk jij wat er zou moeten gaan gebeuren? Nou, dat waar we gelijk actie uh, moeten ondernemen. Ja, gelijk opruimen. Dan ja. ligt het er bovenop en dan haal je het er makkelijk af. En nu loopt alles in. Dan is het erg moeilijk zichtbaar. Dus ik denk dat we te laat zijn met de actie. Vijf dagen na. Ja. ja. En wat is de schade voor jou? Nou, ik heb een paar uh, stoelen met wit leer. Die zitten onder de olie. Dat o, is heel erg moeilijk schoonmaken. Oh, je blijft schoon? gewoon bruine strepen zien. En de hele vloer zit onder moet je met terpentijn de hand schoonmaken, dat doen we ook uh, regelmatig aan de mensen, schoentjes uh, geven en papier en dat ze even goed nakijken. Een groot stuk vloerbedekking buiten neergelegd, dat ze goed hun voeten af kunnen vegen. Maar vooral uh, werk, je hebt er heel veel werk aan, dus ik kan niet zeggen wat de schade is, want dat kan je niet uitdrukken. Moeilijk een bedrag te noemen. Ja, dat kan, niet, dat kan niet. En is het al bekend waar uh, de olie vandaan komt? Nee nee, helaas, helaas nou moet ik wel zeggen dat, je dat dit is weer de eerste keer in heel veel jaar dat we, dat we zoiets zien hè? Dus, uh, ja. ik kan me uit mijn jeugd herinneren dat dat uh, bij elke storm raak was dus het is jammer dat het nu weer een keer gebeurt want ik dacht eigenlijk dat het en helemaal voorbij zou ja, zijn dat mensen niet meer illegaal loosten op zee en zo en dat blijkt dan toch uh, ja. te gebeuren Ja, dat is zeker dat het niet van de tanker Estec uh, Meijen komt hè? want die is uh, helemaal gecheckt toen hij is losgetrokken ja, weet je wel? dat, dat ding wat bij, uh, dat dat bij Beverwijk toen is vastgelegd uh, ja. ja. dus dat is in ieder geval niet uh, degene die ja, de dus schuldig is. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon een lozing zijn, hè? want dat doen ze tegenwoordig nog steeds. Helaas. Helaas, ja. ja dat is ja. ongelooflijk. Uh, schade voor het milieu. Schade het en milieu, voor, de, voor, vervolg de, voor het voor jullie. Voor de vogels, maar ook gewoon voor het milieu. Het is gewoon niet goed. Ik bedoel, en, uh, en wat zou je nou uitsparen als je, als je wat olie loost op de Noordzee? Ik bedoel, want de schade is gigantisch, maar wat je misschien uitspaart, ja, dat, is, dat is lijkt niet me zo weinig. Dat is niet in verhouding. Dat, uh, ja. Heb jij nog een verzoek uh, aan de bewoners van Zandvoort, uh, die jullie beachclub bezoeken? In verband met de stookolie? Nou, goed je voeten nakijken. Maar ja, ik denk dat het leed nu wel een beetje geleden is en dat okay. het een beetje onder het zand... Ik denk dat het ergste wel achter de rug is. Ja. Dus ik denk dat we nu een beetje gehad hebben, mits er geen nieuwe olie aanspoelt. Maar mm -hmm. dat zou wel heel bijzonder zijn, nou, ja. twee keer achter elkaar. En hoe is het verder met Take 5? Uh, ja, prima. Ja? Prima, ja. ja we proberen je weer... je hebt natuurlijk een aantal uh, vaste strandtenten erbij gekregen. Je was altijd één... Uh... Als enige. Als enige. Uh, nu, nu zijn we met z'n vieren. En vorig jaar waren we met z'n drie ja. Haven van Zandvoort en uh, Nautiek. En uh, ja, ik weet niet of je dat... Ik, ik merk het niet, laat ik het zo zeggen. Kijk, als je, mooi weer hebt, als je morgen mooi weer hebt, dan neem ik aan dat alle vierde paviljoens ja. vol zitten. Dat en het goede daarvan is dat je een hele grote groep mensen kan helpen aan een kopje koffie en een warme chocomel. En wij alleen kunnen dat niet doen, we hebben de capaciteiten niet nee. voor. En, nou, dus ik heb dus, wel eens aan de bar met wel moeten drinken, ja. helemaal het begin. Dat, helemaal Om, dat, dat Ja, je was gewoon geen plek meer te krijgen nee. voor jullie heerlijk natuurlijk. Maar, uh, ja, maar ook, je kan wel zeggen heerlijk, maar het is ook niet altijd goed. Het is ook beter als iedereen met een tevreden gevoel van het strand gaan, waardoor we hopen ja, dat we een andere keer weer terugkomen. Ja, dit trekt toch aan. Nou, het parkeerbeleid nog een beetje aanscherpen en dan gaat het Heel helemaal graag. goed komen. Heel ja. graag. Heel hey, we gaan graag. even naar Top Entertainment, ja. Ja. want ik en dat zie dat is, uh, anderen indikkat. weer binnenkomen, dus uh, we willen ook wat tijd besteden aan Andor. Jullie hadden een top entertainment uh, hier in de beachclub. Club. Was dat afgelopen maandag? Afgelopen maandag, ja. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja, wij, wij hadden natuurlijk samen met Nautiek uh, Culture at the Beach georganiseerd. In, met de Lions Club. En uh, daar was een geluidstechnicus, een man-geluidstechnicus, aanwezig. En die had, wij hadden een opstelling gemaakt, zeg maar in onze Zuidzaal, hadden we een theater gemaakt. En het eten gebeurde in een andere uh, ruimte. En dat vond hij een heel mooi concept. Hè? Dus eten, een stukje entertainment en zo en zo. Dat zo werken Rob en Emiel altijd in het land. Behalve hun theatershows, hun echte theatershows, werken zij in het land op die manier. Dus hij had hun getipt van dan moet je eens gaan kijken bij Take 5. Die hebben echt hmm. iets, een, iets voor jullie. En toen zijn we benaderd door Rob en Emiel. hebben ons gebeld en uh, in eerste instantie dachten ze, uh, ja, ja, nou weet niet. Ik had niet zo'n goed gevoel bij moet ik heel eerlijk zeggen. We zijn uitgenodigd in Noord-Schaarwoude. We zijn in november naar Noord-Schaarwoude geweest. We hebben daar hun show, uh, waar ze, voor, ik geloof ik, de 32e keer optraden in vijf jaar. Dat hebben we gezien en toen zijn we eigenlijk, uh, ze hebben ons over de steep getrokken. Wij waren heel enthousiast over hoe ze dat uh, uh, helemaal verzorgd en helemaal deden. Kun je heel kort vertellen waar het over gaat? Uh, nou, Rob en Emiel zijn bekend doordat ze finalist zijn geweest in de Uri Geller Show. Zo. Dat is mentalist, hè? dat is de afdeling mentalisme. Mm -hmm. uh, daardoor hebben ze wat optredens gehad bij de wereld. Draait door, Paul Witterman en Witte, mannen, noem maar op. Uh, zijn wereldkampioen Mentalisten geweest in 2009. Uh, ze zijn ook uh, Rob is geloof ik uh, zesvoudig Nederlands kampioen goochelen, maar dat mag niet zeggen want hij vindt goochelen iets wat iedereen een beetje kan, mentalisme is, staat op een hoger niveau vindt hij Want u, met, met, voor mentalisme moet je echt kwaliteit hebben volgens mij en voor goochelen kan je aanleren, is dat een beetje het verschil? Uh, ja, goochelen is vingervlugheid denk ja. ik dat het is, hè, met ex en uh, mentalisme is iets dat moet je hebben, Als ja. jij kan zien wat ik zie terwijl jij je ogen dicht hebt, heb je een bepaalde gave en, ja. en dat heeft hij, zegt hij en het is aan jullie om te bewijzen dat het niet zo is. Wij kunnen het niet. We hebben afgelopen maandagavond met 44 mensen ook aan tafel op afstanden van een halve meter gezeten en konden niet begrijpen hoe hij deed. Dus ja, ik nodig je uit bij deze. Kom okay. maar kijken. Ja, want jullie gaan weer uh, dit keer doen, hè? We doen het zeven keer. Zeven keer? Steeds met okay. dezelfde groep? Uh, met Rob en Emiel. Oké. Okay. Ja. Hey. Ja. Maar oh, ja. het zijn wel verschillende shows. De show die wij nu afgelopen maandag, ja, ik heb niet helemaal, ik was ook aan het werk natuurlijk, heb gezien. Was op één onderdeel, dus een vast onderdeel wat hij in de zaal doet. Totale andere show. Het is nooit, het is nooit hetzelfde. En ze het hebben... is een compleet plaatje met uh, eten en, en de ja. show. Ja. Je gaat eten. Ja? En dan is er een gang dan word je geroepen of dan, dan, dan kom je, je halen. Dan gaan zij een stukje entertainment doen. Dan ga je weer terug en weer en, en het, dat wisselt zich af. Het is een vijf diner in combinatie met en het eind uh, van het uh, van het gebeuren, zeg maar dat hun show in het theater klaar is, dan komen ze nog de zaal in, doen daar een, een twee acts eigenlijk, en eindigen eigenlijk dat ze omgekleed zijn, min of meer, en dan komen ze nog bij de mensen aan tafel zitten, en dan laten ze nog even wat van hun vingervlugheid uh, ja. zien, en dat is echt uh, ja. En wat zijn de kosten voor zo'n avond? 49,50 euro okay. Ik zie 5 ja. Nee, nee. ja. Was het druk? 44 mensen ah, de eerste ja. keer. Oké, okay, ben je tevreden? Voor de eerste keer wel, ja. ja. ja We hadden in samenspraak met Rob en Emile, wat hun ervaring was, hadden ze gezegd, nou je moet proberen 40 mensen te halen. En okay. dan, uh, Het is natuurlijk, uh, januari is natuurlijk op een maandagavond. Het is niet de makkelijkste ja, nee. avond om te beginnen. Maar goed, uh, zij willen het allemaal op maandag, dinsdag, woensdag. Omdat de rest van de week voor hun theatershow, en mm. zijn ze ook veel duurder. En grotere worden ja ja. Ja, ja, ja, ja, absoluut. En uh, Ad, ga je vanavond weer naar Raadje Praatje? Ja. met een team. Ja? ja, wij gaan met een team weer... Ja, ik vind dat als je vorig jaar winnen was dat ja. je nu in ieder geval... Dat is een pijnlijk onderwerp, Betty. Ja. ja, dat weet ik. Ik deed er ook mee vorig jaar. En ik, uh, ik ben helemaal... Ze heeft ik ben, zijn uh, herkansing uh, gehad, volgens mij, hier. Hoor, ik ben zevende uh, geworden of zo. Ja, ik heb ja. een herkansing gehad, daar kon ik er nog niks van. En, uh, want ik weet alle nummers wel. Ik kan ze meezingen, maar ik kan ze niet benoemen. Maar uh, je gaan, jullie hebben weer druk geoefend. En, uh, nee, jullie... ik, ik niet. Absoluut nee? niet. Okay. Maar mijn zoon en uh, zijn vrienden die meedoen, die hebben wel echt even serieus een paar avonden toch even ...een beetje opgehaald. Maar ik heb wel begrepen dat er vanavond wel... Uh, supervisors rondlopen. Ja, dat is heel verstandig. Ja, dat is dus dat kan. er niet met al die telefoons nee, nee, nee, nee, nee. naar internet gegaan nee. kan ja. worden. Maar ik moet zeggen, wij zijn een tweede geworden, CFM. Ja. Wij, wij waren net achter jullie. En ik had het idee... Ik weet niet of het zo is dat er toch ook wel wat op internet wordt gesnoord door ja, jullie? Nou niet door mij. In ieder geval, want ik heb al, ik had toen een gewoon een klein Nokia jaartje waar het niet op kon maar ik, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. ik In plaats. Bij de 4. Het is een beetje de de de, de ja. van de CFM. Ja. Uh, ja, en een laatste nog even: parkeerbeleid. Uh, je zegt van uh, uh, wat is jouw wens als Bitsclub nou, Take 5 met betrekking tot parkeerbeleid? Want uh, Anders Sandberg zit al aan de bar, dus we kunnen deze vraag nog aan hem stellen. Nou, ik vind het niet helemaal correct zoals het gaat. Punt 1 eh, zijn er na storm diverse automaten die niet werken. Er staan geen bordjes op waar mensen kunnen melden voor parkline. Dus het is een onvolledig verhaal. We hebben natuurlijk in april gehad dat de eerste periode mooi weer was het parkeerterrein Zuid niet open was. Dat we het parkeer overlast hadden, dat mensen niet eens konden parkeren. Toen het eindelijk druk werd, werkten de meters niet en werd het een chaos op het parkeerterrein Zuid. Datzelfde hebben we natuurlijk nu gehad met de nieuwjaarsduik. Ik denk dat je dat van tevoren kan inschatten. Ik bedoel, wij kijken allemaal aan het weer. Ik neem elke zand voor de wet. Dat als het mooi weer is in juli, dat het een drukke dag wordt. Dan ja. moet daar wel actie worden ondernomen. En op dit moment vind ik het, het parkeren aan de boulevard, ja, ik vind het waanzinnig. En je wordt er ook heel erg een ongastvrij dorp van, vind ik. Ik, vind, ik merk aan mensen die dan komen, die zitten de hele tijd op een te ja. kijken. En zeggen, ja normaal wandelen we even naar het dorp of langer op het strand. Maar ja, dat gaat niet gebeuren. Ik denk ook als je een kopje koffie gaat drinken en je wil anderhalf uur gaan zitten. En je, moet vijf euro, je bent vijf euro aan parkeergeld kwijt om rustig te mm. zitten. Dat dat een belasting is voor Zandvoort in zijn algemeenheid. Ja. We hoeven maar om ons heen te kijken wat er, wat er omvalt allemaal. Ik zeg niet dat het allemaal door het parkeerbeleid nee. komt Maar ik, het zou prettiger zijn als we bijvoorbeeld voor 2 euro parkeren in een dag. Of s'avonds na 6 in het dorp niet parkeren. Waardoor die mensen wat concurrerender kunnen werken. En ja. dat, daar moeten we met z'n allen naartoe en maar over gaan praten. Ik denk het zeker. omdat gewoon, Het is allemaal wat minder geworden voor, voor iedereen. Ik denk dat we dan met elkaar toch een oplossing moeten gaan vinden. Ja. Dat we toch de mensen wel hier blijven houden. Ja, het zou ook prettig zijn als zo, wij doen verlenen ruimte voor vergaderingen dergelijke voorheen kochten bij Richard Bruins al munten kon je uitrijmunten krijgen en dat soort dingen dat, dat was heel betaalbaar en dergelijke en nu is dat ook en heel veel moeilijker mm. en veel duurder ja. oké okay, Ad, nou heel erg bedankt voor. we nemen het even mee straks ja. in het ja, uh, verhaal hij komt hier aan na, dus je kan ook bij blijven zitten uh, heel veel succes vanavond ook. Jij ook. Ja, succes. Dankjewel. Doe jij ook veel mee? Nee, nee. Ik, ik doe niet ah, mee vanavond. Ah, Richard ook niet. Ik doe ook niet, niet mee, maar CFM doet wel mee. Nee, want, uh, dus we gaan kijken of we uh, weer terug kunnen komen op de eerste plek. Zal ja. leuk zijn. En uh, nou ook heel veel succes met Top Entertainment. Misschien komen we nog een keer uh, langs. Moet je zeker doen. En ik hoop dat je weinig last hebt van de olie. Nou, heel erg succes. Graag gedaan. Dankjewel. Het volgende onderwerp is natuurlijk Anders sandbergen. We hebben een hele lijst, uh, maar het gaat vooral over parkeren en uh, grof vuil. Ja. Dus ik hoop dat hij goed warm is. Dan uh, kunnen we veel vragen stellen. Nou, we gaan nu even luisteren naar de doors met Hello, I Love You. Thank you. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Nou, het is weer lekker gezellig. We zijn uh, begonnen aan het politieke item. Normaal doen we dat net even over elfen, maar ja, je kon niet eerder. Dus uh, nee. we hebben het met liefde hier naartoe uh, gevoerd. <kwijden> we moesten in de komen voor een Raadje Plaatje van vanavond. Dus. Ja, dat was de reden dat je later moest. Dat is dat de, de reden dat je later moest. Oh, je moest even oefenen nou, vanmorgen. geloof morgen. ik dat dan niet? Nee, ja. Ja. Ja, ja, dan je ja. je maar je doet wel mee met Raadje Plaatje ook. Jazeker, ja, nou, vorig jaar heeft Take 5 gewonnen, maar ja, toen was ik er op vakantie, dus uh, vandaar dat ze gewonnen hebben. Kijk, ja, nou, dus dan ja, gaan, ja, gaan, gaan, gaan we wat uh, revanche vanavond. Alle ja, bescheidenheid. Maar goed, we gaan het even helemaal ergens anders over hebben, want het is allemaal al een beetje een rode draad vanochtend weer in ons programma. Ja. Misschien even goed om te zeggen dat Martijn Hendricks, weer van de VVD, buitengewoon commissielid, is teruggeschoven. Welkom Martijn. Dank je wel, luister even mee. Want jij hebt ja. natuurlijk die brief gestuurd. Jij bent een ja, soort van de aanstichter dat wij hier dit onderwerp grofvaal hebben. Um, maar ja. we beginnen even over het parkeer. Ja, ik. we gaan even naar het parkeren. Er is een nieuw parkeerbeleid, Andor. En ik merk aan heel veel mensen dat ze er echt niet gelukkig mee zijn. Vertel eens. Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens, omdat dat ik uh, ook uh, een groot deel van Zandvoort hoort dat ze juist wel gelukkig zijn met het parkeerbeleid. Vooral uh, de bewoners van de Oostbuurt, koningenbuurt waar het parkeerregime is ingesteld. Daar krijg ik van te horen dat uh, men juist wel uh, blij is met het parkeerregime. Uh, het parkeerregime, nou, het is niet echt nieuw beleid, want het is al ingezet per uh, 1 juli 2011. Uh, voor 1 januari 2012 hebben we een aantal dingen uh, erbij uh, gedaan. Uh, ook uh, meegedacht met uh, uh, ondernemers en uh, horeca uh, hotels. Wij hebben per 1 januari hebben we, uh, voor de uh, hotels en pensions de mogelijkheid om voor 150 euro per jaar te kunnen parkeren op uh, de boulevards en de randen van Zandvoort. dus een voorloper. op. Per, het, uh, auto per uh, kamer. Op de kamer, dus dat betekent uh, voor, op de, voor 1 januari 2012 was het zo dat een, uh, een hotel en pensionhouder per twee kamers een uh, pensionvergunning kon kopen of een hotelvergunning en per 1 januari 2012 is het voor 150 euro kan men een toeristenvergunning kopen. Dus dat betekent dat wij uh, gefaciliteerd hebben in uh, een aantal zaken. En wij gaan uh, uh, in de zomer van 2012 gaan we met hotels en pensions verder in uh, overleg hoe wij uh, uh, het uh, beleid omtrent de verblijfstoeristen handen en voeten gaan geven. Daarnaast, uh, en dat is ook niet nieuw beleid, dat is uh, uh, al in de gemeenteraad van, ik aan mijn hoofd, uh, uh, mij besproken om uh, het winterparkeren weer, uh, weer te beginnen. En dat betekent dat is, gratis hè, bedoel, bedoel je, neem ik aan? Nee, dat is per 1 november dat het, uh, dat het uh, gewoon uh, 2,20 euro is per uur. Oké. Okay. Dat is ook een hele heftige discussie geweest uh, ten tijde van de parkeernoten 2010. Daar heeft de, parkeer, uh, dat heeft de raad uh, behoorlijk al lang over gediscussieerd. En de raad heeft toen uh, besloten dat uh, het uh, winterparkeren weer werd ingevoerd. Oké. Okay. Dat vind wel jammer hoor. Ja, want er is veel uh, oppositie tegen hè? <klaar> er is veel oppositie tegen, ja. ja. ja. Zou je het uh, volgend jaar weer doen? Ja, goed, de raad heeft mij wel in november gevraagd van, wij willen graag een goede evaluatie, wat er nou heeft opgebracht. En wat de kosten nou zijn. En uh, wij willen dan uh, weer uh, opnieuw over beslissen En uh, hmm. dat heb ik destijds al gezegd. Ja, ja want het was eigenlijk best wel, um, ik vond het heel gastvrij dat wij, wat je in Zandvoort in de winter gewoon gratis kon parkeren op de boulevard. Op oh, de boulevard inderdaad. Ja, op de boulevard, hè, dat bedoel ik. En ik merkte pas een keer, toen had ik iemand op bezoek. En die ging daar parkeren. Nou, de eerste parkeerautomaat deed het al niet. Het was heel koud en het waaide heel hard. Mm -hmm. Nou echt helemaal tot het eind moeten lopen om daar geld in te gooien ja. Nou, dan ga je naar een strandtent even een kop koffie drinken je zit maar op je horloge te kijken en toen dacht ik oh wat is dit irritant maar goed weet je uh, in Zandvoort uh, is een van de eerste gemeentes in Nederland waar overal uh, met je telefoon uh, geparkeerd kan worden dus dat betekent dat er een andere mogelijkheid is om uh, uh, te kunnen parkeren ja oké okay. ja. en uh, dus uh, wat dat betreft wij proberen wel met onze tijd mee te gaan ja ja goed, maar park, dat bedoel je de Sparkline mee, ja. denk ik. Maar goed, dat, dat, dat hanteert natuurlijk niet iedereen. En vooral we in de hebben, winter krijg alle, toch... alle, alle aanbieders bieden wij in Zandvoort aan en dus ook uniek. Hmm. Dus geen één aanbieder. Hmm. Oké. Okay. Maar uh, het punt blijft natuurlijk dat als je in de winter naar Zandvoort wil komen... je wil bijvoorbeeld een kopje koffie bij uh, Mitsclub Tech 5... Uh, uh, drinken, dat dat, dat dat dus heel groot bezwaar is, hè? of dat je een uurtje even of twee uurtjes langs het strand wil wandelen ja, mensen doen dat niet meer wat dat ik, ze dus moeten betalen. Wat ik daarvoor, daarvoor toen het nog het winterparkeren op de boulevards uh, gratis was, kreeg ik juist van de ondernemers in het centrum te horen dat het uh, zo concurrentie verhogend was. Dat is ook waar. Maar ja, dus, ze kunnen uh, natuurlijk heel makkelijk van de boulevard even naar het centrum lopen. Dat is maar een klein stukje. Maar ze gaan als eerste naar de boulevard toe, dus ja. met andere woorden ook al het maakt niet uit wat je kiest, uh, het, het het zal toch niet goed zijn. Nee, nee. Maar je het meen je dus echt. Dus het, het, het een is niet goed en het ander is ook niet goed? Laat ik zo, zo, lijkt zo zeggen. Voordat uh, uh, de parkeernote in 2010 werd ingevoerd, was het uh, winterparkeren was een onderwerp van gesprek met ondernemers in het centrum. Mm -hmm. Zij vonden dat oneerlijke concurrentie. Oké. Okay. En de tussenoplossing, want het werd net uh, door Admaap uh, verteld van bijvoorbeeld 2 euro per dag? Wat ik al ook in de, in de krant heb laten optekenen. Ik wil met naar alle liefde en alle mogelijkheden kijken. Ja, ja. Maar ik wil eerst uh, dit, dit seizoen afwachten. Kijk, voorheen was het tussen 1 november en 1 maart vrij. Ik uh, kan nu ook wel begrijpen dat ik uh, niet meer voor één maand uh, dat, dat gaat terugdraaien. Nee. Dus dat betekent dat, uh, dat ik het ga evalueren en met de raad gaan bespreken. Eman. Want ik denk zeker als mensen gewoon daar staan, dat ze ook naar het centrum gaan. Want als, vooral als de vrouwen... ...wij zijn Andor, dan willen ze even shoppen. Dus die lopen echt wel eventjes uh, het centrum in. Maar goed, dat is mijn uh, optiek. En hey, dan wou ik nog even naar Invalide. Parkeren. Ja. Uh, ik had uh, afgelopen zondag bij Inspiratieradio een invalide dame op bezoek, Carmen de Haan. En uh, ze had hem zo pal voor de deur gezet, vergunningen parkeren. Ik zeg, ja, sorry, per 1 januari mag dat dus niet meer. Je moet naar een invalide parkeerplaats of naar een betaalde meter. En dan moet je ook nog betalen. Nou, ze kwam terug behoorlijk moe. Zegt, jeetje, wat is dat aan een Eh... En dat soort klachten hoor je dus heel veel. Weet je, het is dus heel erg jammer dat mensen die met een invalidekaart... dus niet meer gewoon bij een vergunningen parkeren mogen betalen. Dat, mogen was al, dat, dat was al zo hoor. Dat was al zo. Ja. Oké. Okay. Um, ja. Maar goed, het, was, het, het verschil is dan nu dat mensen moeten betalen en daarvoor uh, niet. Ja. Um, ja, daar hoor je ook heel veel klachten over. Is, kun je daar nog wat over zeggen? Ik moet u zeggen dat ik daar nog niet heel veel klachten over heb gehoord. Vandaag nee. de eerste. Oh ja, nou hier uh, regent het. Uh. Ja. Dus, uh, maar goed... Uh... Kijk, er is ook een discussie geweest uh, in april in de raad, toen we de uh, handicapteparker gingen evalueren. Toen hebben we alle punten meegenomen, uh, de, de kosten en, en de plekken. Uh, wij uh, hebben een aantal verzoeken gekregen om in het centrum extra uh, invalide plekken uh, te creëren. Dat is ook gebeurd. Okay. Uh, en uh, wij hebben toen destijds in de raad een behoorlijke discussie gehad van moet het gratis of niet. Mm -hmm. En uh, een, een nipte meerderheid van de Raad heeft gezegd van ja, uh, als je gehandicapt bent, betekent niet dat je arm lastig bent. Nee, dus dat betekent, zo, oh, sorry. dat betekent dat je ervoor moet betalen. Maar het punt is wel, mensen die betalen natuurlijk al voor die vergunning en je moet al behoorlijk veel eisen voldoen om zo'n vergunning sowieso te mogen hebben. Dus is er altijd een behoorlijke selectie aan de poort uh, geweest. Hè? En, en dat, dat is nog steeds, ja. ja, ja okay. En is zo'n parkeerplaats dan ook dicht bij de parkeerautomaat? Uh, uh, op de meeste plekken wel. Want ja, het lijkt me een beetje onlogisch als de mensen al slecht te been zijn. Dat ze dan eerst ja. naar zo'n parkeerautomaat moeten lopen. En dan weer terug en dan nog hun dingen moeten gaan nou, doen. Bij deze wil ik wel toezeggen dat wij dat uh, nog uh, voor het centrum uh, gaan onderzoeken. Of hij uh, de automaat op de juiste plek hebben neergezet. Ja, want dan, uh, oké. Okay. Nou, laatste vraag voor parkeren en dan gaan we naar uh, Grofvuil. Ik had nog een wens van de ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, ik vertel ik je me vast voor de radio. Is het mogelijk om nu al alle bewoners gratis te laten parkeren in heel Zandvoort in plaats van in 2014? Yes. Per, een, per 2013 bedoel je? Of ja, niet? nou zo snel mogelijk. Uh, paar, binnen een paar maanden. Uh, per 1 april wordt het uh, regime uh, uitgebreid met Park Duinwijk en uh, Oud-Noord. Mm -hmm. Dus die komen er dan bij. En het college zal uh, binnenkort een besluit nemen of uh, uh, Zandvoort Zuidoost uh, ook uh, wordt toegevoegd aan het uh, areaal. En betekent dat dan die mensen die daar wonen al bij elkaar gratis kunnen parkeren? Die kunnen met een vergunning in het bewonersgebied parkeren. Ja. Maar dat betekent niet dat ze op fiscale plekken kunnen parkeren. Nee. Dat betekent uh, die mensen die er buiten wonen. Ik woon in de Admiralenbuurt. Daar kun je het niet al eerder voor invoeren. Dat zal per 1 januari 2013 doen. Dat heeft ook te maken ja. met... Uh, uh, wij kunnen niet in één klap alle, alle vergunningen uitgeven. Dat is gewoon voor ons onmogelijk. Dat is onmogelijk. administratief ook moeilijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou is het logisch. Goed, we gaan uh, snel naar de groepaal. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik heb bijna de neiging om uh, Martijn even de aftrap uh, te geven. Want die zit dus al zo... Uh, tijd van, uh, wauw. Nou, de de vragen die ik heb gesteld, die heb ik gesteld. Die staan nog steeds uh, open, dus ik wou ja. nog steeds het beantwoord van het college. Die, dat zal vanzelf wel komen. Ik neem niet aan dat uh, meneer Sandberger nu al daar antwoord op kan geven. Nee. Nou, ja, op, ja, we dus willen wel een primeur, dus als het uh, lukt dan... Uh... Ja, ja. Ik, ik kan wel een schot voor de boek geven, ja? maar dat officiële ja. antwoord, uh, dat, dat komt. Ja, ja. Oké. Okay. Maar wat wilt u weten? <laughs> uh, nou, wat ik zelf uh, had van waarom een nieuwe grof uh, vuil ophalen, is dat, uh, puur, uh, gaat het puur over geld? Of, uh... Kijk, het, uh, het contract loopt op een gegeven moment af. Je, we, uh, uh, we hebben een hele tijd een gehad. gehad. Uh, boven een bepaald bedrag moeten wij uh, Europees aanbesteden. Dat is uh, wettelijk verplicht als overheid zijnde. We mm -hmm. kunnen niet zo zeggen van wij vinden jou een goed bedrijf, dus uh, we gaan een uh, beetje verder. Uh, op die Europese aanbesteding hebben uh, drie partijen ingeschreven. En uh, aan dat programma van eisen, er zit onder andere de afvalstoffenverordening afval zit daarin. Is uh, uh, de, huid, de, de nieuwe uh, GP groot, is daar als beste uit de, de bus gekomen. Mm -hmm. Mag ik het dan even inhaken? Um, zij zijn het goedkoopst, maar zit er dan niet iets mis in dat programma van eisen... ...als zij nu nou ja, niet, alleen bijna, niet alleen minder meenemen, maar eigenlijk bijna niks meenemen? Zit er dan niet iets mis in die eisen die je uh, van tevoren stelt? Nee, want uh, de, het, het, het, het punt is dat de afvalstoffenverordening vastgesteld uh, door de Raad, die is uh, meegenomen als programma van Eisen. Ja, dat was natuurlijk al het programma wat ervoor ook al ja. officieel was het maar al. de andere was gewoon was heel... Uh, was die was, gewoon alles die, die nam alles mee. Ja. En, uh, is daar wel eens over gehad het, dat ze alles meenamen? Of, daar is wel over gesproken, intern, ja. Ja, ja. ja. en dat was, daarom is de prijs ook wat hoger geweest dan de uh, Dat Dan, weet de prijs. Niet. dan moet je aan, uh, aan Sita vragen. Ja, oké. Okay. Ja, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Maar uh, de 194.000 euro wordt er nu bespaard. Dat is natuurlijk een, ho ja. ho een hoop bedrag. Je zei van de, de afstafheffing die kan nu, hoeft misschien niet omhoog. Betekent dat eigenlijk die afvalstoffenheffing ook rond die buurt omhoog zou moeten? Ja, kijk, wij lopen al een aantal jaar tegenaan dat we een groot gat hebben in onze afvalstoffenbalans noem ik het maar. Gaat, we betalen meer dan het er binnenkomt. Uh, daar hebben wij uh, bij de begrotingsbehandeling 2011 met de Raad een discussie over gehad. Van er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, daarin stond uh, dat wij uh, de afvalstoffenheffing extra met 3% zouden verhogen. Uh, vooral de VVD heeft destijds aangegeven van ja dat willen wij niet. Want wij hebben in ons uh, verkiezingsprogramma staan dat wij niet... Uh, ...de burger gaan belasten met uh, extra belastingverhogingen. Zij hebben mij toen ook opdracht gegeven van... ...ja, ga kijken of, uh, of je het efficiënter en goedkoper kan regelen. En uh, ja, dat is nu gebeurd, ja. Dus uh, voor, uh, voor, voor, okay, voor dit jaar is er, is er geen gat meer. Alleen het hele dorp lag vol. Dat wel. Toch? Het hele dorp... De eerste uh, week. Ja, dat het heeft, net heeft te maken met, uh, met, uh, met communicatie. Week. En ja. wij hebben dat... Uh, niet goed aangepakt. Uh, wij dachten dat bij de afvalstoffenwijzer... De afvalstoffen daar hebben wij een brief uh, bij gevoegd. In de veronderstelling... nou, hij wordt toch huis aan huis uh, wordt hij verspreid... en iedereen leest die brief. Dat was dus niet het geval. Nee, en weet je waarom niet? Omdat wij konden alles maar gewoon aan de weg zetten. Ja. Dus dan ga je die brief helemaal niet lezen. Je weet, hè, daar komt hij de laatste woensdag van de maand. Komen ze, hup, gooi alles maar aan de weg. Ja, ik, vind, ik vond het echt altijd heel bizar dat het hier kon. Maar ja... Dat waren we wel gewend. Ja, dat klopt. En wij hebben ook in december hebben een meerdere malen in de Zandvoortse krant. Hebben wij in onze advertentieruimte gezegd van het gaat veranderen. Let op. En ja dat is, dat is niet effectief gebleken. Dus vandaar dat er ook deze week als het goed is bij alle zandvoerders een brief is bezorgd. Ja. Maar nou noem ik natuurlijk de communicatie. Dat is niet. Oh, sorry. Nee, die communicatie is natuurlijk niet het enige punt. Um, mensen kunnen gewoon nu. Er is een categorie afval die nu niet weg kan. En die eerst wel weg kan En waar niet een alternatief voor is Die alternatief is er wel in, uh, in onze beleving uh, Kijk voor bouwen een sloopafval uh, dat, dat is uh, heel simpel Dat moet u zelf regelen uh, dat is uh, overal in Nederland is dat zo. En, en dat is ook Zandvoort nou ja, zo. Kijk, in de meeste gemeenten waar dat zo is... ...heb je bijvoorbeeld ook een milieustraat waar je dingen heen kunt brengen. Ja. En dan slopen en... Sloopaf, al zelfs stukjes van een kast die je verbouwt... ...daar ga ik geen container voor laten komen voor, voor drie auto's. Dat parken. klopt. En uh, wij hebben in, uh, in de straal van, nou het zal het zijn, vijf kilometer... ...daar is er een, een milieustraat waar, uh, waar maar Zandvoorten... ...maar het volle prijs voor betaal in Bloemendaal? Nou, waar, waar Zandvoorten uh, terecht kunnen om het, uh, om het te brengen. Maar voor hetzelfde tarief was dat iemand uit... Uh, ...weet ik veel waar in Nederland daar terecht uh, daar veel minder dan wij. Ik weet u de, de, de, de details niet. We hebben maar, het, al uh, het volledige bedrag uh, niet. Maar goed, wat ik ook uh, in, het, uh, in mijn memo naar de raad heb gestuurd, is dat wij op zeer binnenkort termijn daar een discussie over aangaan. Ja. En dat wij per, tot 1 april uh, nog alles steeds opaan. alles uh, ophalen. Dat het. En per 1 april uh, niet meer. Nee, ja. Oké okay, jongens, ik wil het uh, okay. afronden. Ja, we moeten gaan stoppen. Het is bijna ja. uh, tijd. Oh, is het zo? Ja. ja, het gaat hard. We hadden een druk avond. Dankjewel en uh, <laughs> heel veel succes vanavond. Ja. Ja, dankjewel. De beste mogen winnen. Ja. ja. Okay. En Martijn ook, Martijn ook, bedankt. Martijn ook bedankt. Succes ja. met de brief. En ik hoop dat je een snel, uh, snel antwoord krijgt. Ik hoop het ook. We gaan uh, na de muziek uh, nog even naar de agenda en de mededelingen. En uh, ja, nu gaan we luisteren naar Hoe kan het ook anders? Tom Jones met Seksbom kom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou Betty, we gaan nog even de agenda en de mededelingen doen. Ja, zoals we het vandaag al even over gehad hebben, vanavond hebben we Raadje plaatje in café 4. Een team tegen CFM Zandvoort en dat begint om 8 uur. Ja, en als je daar nog niet genoeg van hebt, om 9 uur begint in Karoke in Café Oomstee. En uh, ja, dat is ook, daar kun je ook een prijs mee binnen, 250 uh, euro. En uh, ja, grote namen die, uh, zoals Joyce, Vassenhouw en Bianca Dorsman, die zijn daar wel ontdekt. Dan hebben we zondag, dus morgen om 4 uur, live jazz in het Wapen van Zandvoort. Spoor 5 treedt daarop en uh, u bent vanaf. Vier, vanaf 4 uur, van harte welkom. En aan woensdag hebben we weer een poppentheater in het Zandvoort Museum. En dat kost 50 cent, om half 2. Uh, filmclub Simon van Kolm presenteert in Zirke Zandvoort weer een film. En dit keer, A Separation. En dan op vrijdag 3 februari, uh, dat is de finale van de Voice XL in Grand Café uh, in, op het Kerkplein. En ja, toevallig zit er, heel toevallig zitten Betty en ik ook in de finale in de jury. Ja, en echt iedereen komen, want het is, het is zo is heel, leuk. Heel gezellig. Ja. Nou, dan hebben we ook nog, uh, ook samen op, uh, op zondag. Uh, en de steunpunt ook samen, dat uh, is gevestigd in het uh, in pluspunt en daar kunt u uh, elke donderdag en de eerste zondag van de maand uh, samen met de andere senioren kunt u een groot deel van de dag doorbrengen of op donderdagavond en avond. En er zit ook altijd eten bij en een hele maand kost 32,50 euro en per keer kost het 57. Richard, we zijn erdoor denk ik Ja Ga jij eh? Uh, de afkorting Afkondiging Ga jij weer, doen? jij even de afkondiging doen? Nou, in ieder geval uh, Wil ik jou heel erg bedanken Betty Betty voorst. En voor ik de jou Richard Het was, was gezellig uh, Het was uh, gezellig Ik wil Hotel Hoogland heel erg bedanken Voor de gastvrijheid En de koffie en de thee uh, ja, euh, nou de herhaling is donderdag tussen 8 uur en 10 uur in, uh, op CFM. Wilt u uw uitzending gemist, dan ga je naar CFM Zandvoort. Vul datum en tijd in de let op een 1 uur later invullen. Techniek was Pascal van der Beek. Bedankt Pascal. Redactie Richard Buithek. Dankjewel Richard. Het was een leuk programma. En Ellen Jansen. vond het ook leuk om te doen. En de koffie Henny van der Leden. Die zit uh, druk uh, met Wilson uh, uh, in uh, gesprek. En uh, ja, we gaan nu uh, naar de muziek. Ik wil alle Dus heel erg goed weekend wensen. Er is ontzettend veel te doen. Ja. En uh, nou, tot volgende week. 10 uur hier in Hotel En we gaan leest, luisteren naar Living It Up van Bert Comforts.